Demon met het NMS-journaal. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars zijn weer in Cairo om te praten over beëindiging van het conflict in Gaza. De Israëlische onderhandelaars waren vrijdag uit de Egyptische hoofdstad vertrokken. toen het vorige staakt het vuren afliep. De delegatie is vanochtend teruggekeerd. De tweede, twee partijen zitten beurtelings met de Egyptische diplomaten om tafel. Ze praten niet rechtstreeks, omdat ze elkaar niet erkennen. Egypte wil dat ze naar een alomvattende en duurzame wapenstilstand toewerken. Op advies van de Shiïtische coalitie in het Iraakse parlement... heeft de Iraakse president de vicevoorzitter van dat parlement benoemd tot formateur. Vicevoorzitter Abadi krijgt 30 dagen de tijd om een nieuwe regering te vormen. En daarmee wordt de zittende premier Maliki ook door de Iraakse president op een zijspoor gezet. Eerder schoven de Shiïten Abadi al als kandidaat naar voren... omdat ze van hun coalitiegenoot Maliki af willen. En ook had de Amerikaanse regering het met hem gehad omdat Maliki weinig tot niets gedaan zou hebben aan de tegenstelling in het land. Bevolkingsgroepen als de Soenieten zouden structureel zijn achtergesteld. Zeker zes Nederlandse getuigen in de zaak tegen voormalig Transavia-piloot Julio Potsch... worden gehoord door de Argentijnse rechtbank. Dat gebeurt komende woensdag en volgende week woensdag. Potsch wordt ervan verdacht als piloot te hebben gewerkt bij de zogenoemde dodenvluchten in Argentinië. Onder de getuigen zijn twee collega's van Potsch. Zij waren er in 2003 bij toen Potsch op Bali verteld zou hebben over dodenvluchten in Argentinië... waarbij politieke tegenstanders van het regime Videla boven zee uit vliegtuigen werden gegooid. Online condolianceregisters zijn de afgelopen weken meer dan 77.500 keer getekend. Volgens condolianceregister.nl kwamen er vooral op de eerste dagen na de vliegtuigramp in het oosten van Oekraïne per dag duizenden berichten binnen. Nog nooit eerder zijn condolianceregisters op internet zo vaak getekend. Het zonnige periode, ook enkele buien mogelijk met onweer, stevige zuidwestenwind, het is een gelaat of twintig. Morgen en woensdag verandert er weinig. Dit was het nms Dit is John Bakker van de ANWB.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 Is zin in zfm zfm met nu de muziekboulevard. boulevard take me Dreaming Oh my The psycho sex free I hope to meet her someday. I did next Sunday. I saw her in the park and thought that's a bit fine She said, "Welcome to the club, man. This is Bob. Wow. Man, six foot ten, he is my husband. Just married. She wanted to see me carried away on a stretcher, barely hired. Telling you all, he was pretty tall. He and fill a freaky place like Albert Hall. No kiss. Eat Start messing around with a girl who starts undressing when well, you know a for a minute Cause you never know what's in her. It. She's wicked, you must call. But you sure won't win no place I'll really oh, Jesus care. Christ! Oh so Jesus Christ! Oh Jesus Christ! this Jesus Christ! Oh Jesus Christ! got to remember this Jesus Christ! Oh Jesus Christ! Oh Jesus Christ! Oh of de zomer van ZFM. ZFM zal voor Zandvoort 106.9 FM. ZFM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 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Traum an Sie. Das Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaum.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 Sure Loving you